Lokale om op De omroep voor Goorlen en Rio met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomopgore.nl. Het is maandagavond. Dit is The Music Corner. Marcel de Vet, Linda Laat en Erik van Vliet. Ja, het is uh, maandagavond. We hebben net uh, afscheid genomen van Anneke. Want zij uh, was hier van de naturentuin. En uh, ja, toch wel leuk. Ik denk dat we toch maar een keer een kijkje gaan nemen daar. Het gaat uh, volgens mij best goed komen. Lijkt me ook heel erg leuk, ja. Ja, maar om er ook echt in te werken, ik weet het niet. Daar moet ik nog even over nadenken. Goed, nou vanavond hebben we het laatste uur en dan gaan we aandacht schenken aan uh, ja, modelvliegen. Oftewel met, uh, met vliegtuigjes uh, ja, op afstandsbesturing en ook uh, zweefvliegtuigjes geloof ik doen ermee. Dus het gaat heel erg goed komen. We hebben hier vanavond de gast in de studio, Rob Marais. Hij is de penningmeester van uh, de Electro Modelvliegclub Nieuwkerk. En we hebben Piet Gelderblom, de voorzitter, te gast. Nou, zo dadelijk gaan we erover praten, over vliegtuigen en meer. En uh, we zijn er tot 11 uur. We're all En Grazy Horses. Ja, uh, in de studio uh, Rob Marais en Piet Gelderblom. Um, ik ben heel nieuwsgierig, hoe heet dit vliegveld eigenlijk? Uh, het vliegveld heet uh, Ons Veldje. We gaan naar Ons Veldje, we gaan vliegen. Ja, Maar er komt een nieuwe naam, hè? Er komt een nieuwe naam aan. ja zeker weten. En, en hoe is? Die, is die? Die gaan we een prijs <laughs> geven, omdat uh, burgemeester... <laughs> Mark Verstappen. <laughs> Mark Verstappershoef komt... Uh, officieel om half twee, op 24 september... de opening geven van de naam van ons uh, veldje. Ja, wie heeft de naam verzonnen? De leden. De leden. We een, ja, We hebben een soort prijsvraag uitgeschreven onder de leden... en uiteindelijk is daar die naam uit naar voren gekomen. Okay, ja. Ja. Bestaan jullie al lang? Ja, dat moet jij weten, hè? 25 jaar. Want daarom <laughs> zitten wij hier. <laughs> we staan 25 jaar. Op 24 september? Niet op 24 september. Dat is een beetje een moeilijke datum om te gissen wanneer onze vereniging opgericht is. Wij hebben op een ander stuk grond gevlogen en toen hebben we besloten met vijf man... om te gaan zoeken naar een veldje. Dan zijn we uitgekomen op de Aalse dijk. En dat is ongeveer, dat is precies 25 jaar geleden, maar we weten niet de datum. En we weten wel wanneer de oprichtingsdatum van onze vereniging is... Maar we vonden dat we die iets naar voren moesten halen in verband met ons viering van het 25 jarig nieuw. Mm -hmm. ja. Ik denk dat het zo goed wordt. Ja. Ja, nu is het heel wat jaren terug dat ja. het begonnen is, zeg maar. Hè? Uh, uh, is deze passie er eigenlijk al vanaf jongs af aan geweest om het vliegtuigen in de weer te zijn, op afstandbesturing? Wat, wat is jong hè? Ja, ja. Dat is een vijfde klas lagere school. Oké, okay. dat is heel simpel. En hoe begon het toen? Met, met, met kleine vliegtuigjes? Nou, het is begon of... begonnen dat ik van mijn ouders een modelbouwdoos kreeg. Die ben ik gaan bouwen. Uh, je deed je plechtige communie. Ik weet het nog heel goed, 32,5 gulden had ik bij elkaar gespaard. En daar heb ik mijn eerste webera motortje voor gekocht in dat vliegtuig. Mm. Ja, Toen is het virus uh, toegeslagen en het is er eigenlijk uh, nooit meer uitgegaan. Is dat vliegtuigje er nog? Het vliegtuigje is er niet meer. Ik heb wel de originele tekening set nog. Oké. Okay. En ik heb een CNC-freesmachine gebouwd zelf. En uh, mijn project, als eerste project, ga ik dit vliegtuig digitaliseren vrezen op nieuwbouw en, op, en beschrijven op mijn eigen website. Ja. Dan mogen we je en jij zeggen, dat zeg ik er eventjes bij, want anders dan krijgen we weer boze mailtjes en uh, rare <lacht> telefoontjes. Ja, want, heel dan graag, wij als heel oud Wil Heel graag gewoon pieten ja. en jou. Ja. Nou uh, ben je de voorzitter zeg maar hè, van uh, de club, uh, uh, is er in al die jaren heel veel veranderd qua ja vliegtuigen en qua bouwen en qua stijl en qua hoogtes en snelheid en ja noem maar op. gigantisch, ja. dat is ongelooflijk telkens als er nieuwe ontwikkelingen komen in de modelvliegsport dan denk je van god wat is mooi dat ga ik doen en dan ja na een poosje komt er weer iets nieuws ik heb hier een zender voor me staan die is, ja, die is net nieuw ja. Als je die vergelijkt met 25 jaar geleden zaten we op de 27 megahertz, ja. heel veel storingen. Ja, met bakkenisten enzo, ja. die dan zo'n ja, zo 27 bakjes, <laughs> ja, dan ben je gewoon gestoord. Ja. Toen gingen we over naar de 35 meter en de 40 meter band. En toen moest je met uh, wasknijpers, moest je je zenders bewaken. Dus als jij aan het vliegen was en iemand zette per ongeluk even zijn zender aan om iets te proberen, ja, was crashen. En nu zitten we op 2,4 gig en we denken allemaal van, ja dit is het einde. Ja. Maar nee, dat denken we niet meer, er komt ongetwijfeld weer iets anders. Maar dit is gewoon zo, je zet hem aan, deze zender zoekt zijn eigen vliegtuig, zijn eigen ontvanger. Een unieke frequentie ja. waar niemand er bij niemand, kan. Ja, komt ja. niemand meer tussen. Ja. Dus, uh, want ik kan me nog herinneren in de 27 MC tijd, want ik was vroeger ook een bakkenist. Toen had je op uh, bepaalde kanalen, hoorde je dan zzz, zzz, zzz, zzz. En dan zei mijn vader altijd dat zijn uh, rundgestralen van het <laughs> ziekenhuis. Maar toen bleek dat later dat het gewoon op afstand bestuurbare auto's of vliegtuigen waren. Nee. En dan gingen die bakkenisten, dat is even leuk, een leuke anekdote. Dan gingen die bakkenisten, die gingen dan met uh, zenders bakjes naar die plekken toe waar die vliegtuigen de lucht in gingen. God. En die deden dan... een, een, een... van hen is hij. <laughs> ik, praat even, ik praat even in de, de algemeenheid. Ja, ja. En, die, en, en die gingen dan naar die plekken toe en dat nee. gebeurde echt. En dan werd er met heel hoog vermogen werd er dan uitgezonden en dan uh, werden die vliegtuigjes gestoord, zeg maar. Want uh, dat was vroeger een beetje water en vuur, zeg maar. Hè? Mensen met vliegtuigjes en auto's op afstandsbesturing. En de bakkenisten, Ze mm -hmm. ja, ja, die zaten elkaar in de weg. Die zaten elkaar ja, gewoon ja, in de ja. weg. Dus ja. het is op zich wel goed dat die frequenties veranderd zijn. Zeker. Weten. Ja. Ja. Is die fascinatie bij jou ook zo vroeg begonnen? Uh, ik ben in eerste instantie begonnen in de jaren tachtig. Heb ik een jaar of drie, vier gevlogen samen met mijn broer. Dus toen was ik uh, zeg maar 7, 28. Toen ben ik ermee gestopt en in 2000 uh, ben ik met mijn zoon, die was toen 11, uh, uh, die wilde een keer naar een modelvliegshow gaan kijken. Toen zijn we dus naar de modelvliegshow van de ENVC Nieuwkerk gegaan en mijn zoon vond het zo leuk, die zei ik wil lid worden. Ik zei dat vind ik prima, maar dan ik ook. Ik ga er niet alleen langs het, langs het veld staan en jou zien vliegen. Dus we zijn samen lid geworden. En uh, mijn zoon die is er na een jaar of twee, drie mee uitgeschreven op die leeftijd veranderen die interesses continu. Ja. En ik, uh, ja, ik ben uh, gepassioneerd gebleven en uh, ja, ik vind het een geweldige, geweldige hobby om te doen. En uh, ik zal er ook mee blijven doorgaan, zolang ik uh, nog weet wat ik aan het doen ben. <lacht> ja. Is het een dure hobby? Het hoeft niet. Nee, het hoeft, hoeft niet. Nee. Uh, je moet je voorstellen dat als je een, een beginnersvliegtuig en een beginnerszender koopt, dan heb je echt wel iets fatsoenlijks, hè? dan heb je geen, ja, ja. geen, geen bagger, maar nee. je kunt tegenwoordig kant-en-klare vliegtuigen kopen of bijna kant-en-klaar, zender erbij, een accupakket erbij, een lader. Dan kun je al vanaf een 4, 4,500 euro kunnen vliegen al. zijn. Ja. Dan moet je wel erg lid worden bij een vereniging, dat raden we altijd aan, mm -hmm. want... Uh, Anders mag je ook niet vliegen? Of? Uh, officieel. Officieel niet eigenlijk. Oké. Okay. Uh, dat nou, is heeft, toch goed om te weten. Dat heeft te maken met beperkingen die worden opgelegd aan het uh, hoe hoog je mag vliegen, bijvoorbeeld met een vliegtuig. Mm -hmm. en wij mogen op ons veld mogen wij tot 300 meter hoog vliegen. Zo. Maar uh, als je zomaar ergens wat wilt vliegen, dan mag je niet op die hoogte komen en dan ben je strafbaar. Ja. Ja, dus je moet lid worden van een modelvliegclub. Nou, bij onze vereniging is de contributie 130 euro per jaar voor volwassenen. Daar zit dan ook 45 euro in voor het lidmaatschap bij de KNVVL, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Want daar zijn we bij aangesloten. Ja. En 90 euro clubcontributie. Ja. En daar zit alles in. Dan krijg je dus als lid krijg je dus ook les. Je wordt volledig begeleid naar je vliegbrevet toe. Vliegbuffet zelfs. Dus ze ja, moet zelfs... Oké, okay, ja, ik kan ja. zeggen. Ja. Ja, want anders krijg je een beetje gevaarlijke situaties, lijkt mij. Ja, ja. Want, want, maar dat was vroeger toch niet? Is, is dat iets van de laatste tijd, een vliegbuffet voor uh, afstand bestuurbare vliegtuigen? Het, het werd bij een aantal verenigingen wel en een aantal verenigingen niet gedaan. Maar de KNVVL heeft die brevitering op een gegeven moment ingevoerd. En ja. dat heeft inderdaad vooral te maken met veiligheid. Ja. En want we hebben hier een vliegtuig liggen van uh, 250 gram. Ja. Het is niet zo heel erg zwaar. Maar we hebben ook vliegtuigen die zijn tot 6 of 8 of 10 kilo zwaar. Mm -hmm. En als je zo'n ding niet onder controle hebt, dan kan het een heel gevaarlijk ja. projectiel worden. Ja. En dat willen we natuurlijk niet. En daarom is de preventering zo belangrijk. Ja. Ja. Maar ja, ook met deze. Deze is dan heel licht. Maar die kan ook hard aankomen. Die kan ook hard ja. aankomen, zeker. Ja. Als je daar niet weet wat je ermee uh, aan het doen bent, dan kan zo'n ding ook heel wat snelheid opbouwen. En er kan ook wat gebeuren. Ja. En kun even... je ze ook kwijtraken? Ja, ja, dat kan ook gebeuren. Ja. Het gebeurt niet zo heel erg vaak. Het is... Uh, wat je, wat je wel eens ziet gebeuren, het is bijna nooit een storing... maar wat je wel eens ziet gebeuren is dat iemand het eh, vliegbeeld kwijtraakt. Dan kan hij niet meer zien, omdat het vliegtuig te ver weg is... of hij van hem af of naar hem toe vliegt. Als hij heel klein is, is het er bijna niet te zien. Of je kijkt tegen een verre lucht in. En dan kan het wel eens gebeuren dat hij echt uit het zicht raakt... of hij komt in een hele sterke termiek. En ja, ik, ik heb het sinds ik lid ben bij de vliegclub... heb ik het twee keer meegemaakt. Het gebeurt niet zo heel erg vaak. Maar dan ben je ze ook echt kwijt, Piet, de vliegtuigen? Nou, dan hoef je ze niet kwijt te zijn... Uh... Wat dan vaak geroepen wordt, is: uh, zien jullie mijn vliegtuig of uh, wil iemand meekijken? Ja. ja, en degene die dan een beetje meer ervaring heeft, die neemt het dan vaak over en die probeert zijn kist dan in de frille te gooien of, of hem kleppen vol open. Ja. In ieder geval, dat wordt alles gedaan om hem binnen te halen. Bob hmm. heeft het twee keer meegemaakt, dat weet ik, maar die twee keer zijn ook gewoon goed afgelopen ja. met die verstanden. Dat goed afgelopen bedoelen wij dat een kist weer veilig thuis komt. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, dat je netjes op ons eigen veld geland ja, ja. wordt. En maar natuurlijk tele... sta je dan even met uh, ja, wat druppeltjes ja. op je hoofd. Ja. Ja. Van, pff, God, dat was wel een hele ruk om hem uh, naar beneden ja. te krijgen. Ja. Of, of om, om, om, om hem natuurlijk weer te vinden, want als hij inderdaad ook neergestort is ergens. Dan, ja, maar zo, het, zo ver dan, komen ze niet hoor. Nee? Okay. En wat, wat wel eens wil gebeuren is dat je met het inzetten van de landing dat je net even verkeerd inschat en dat die net het veld niet haalt... en bijvoorbeeld in de terecht komt. Dat gebeurt ja. wel eens. Nou, dan lopen we met een paar mensen de in en halen we het weer uit. Ja. Maar dat, dat is dus een van de redenen waarom we die brevetering ook doen. We willen gewoon zorgen dat de mensen weten... hoe ze een vliegtuig veilig moeten laten starten. Veilig moeten vliegen, maar vooral ook veilig laten landen. Hmm. En dat, dat vereist wel wat inzicht en stuurmanskunst. En een beetje afhankelijk van of iemand talent heeft en ook wel een beetje afhankelijk van de leeftijd... duurt het toch meestal wel een half jaar tot een heel seizoen. En soms wel twee jaar voordat we tegen iemand zeggen van... nou, nu ben je wel vliegvrij... nu durven we jou gewoon solo te laten vliegen zonder hulp. Ja, dus ja. voor die tijd gewoon onder begeleiding. Onder begeleiding okay. van een instituut. Ik denk dat dat heel goed is in het begin. Gewoon uh, mensen ja. goed begeleiden ermee. Must, ja. ja. ja. ja. Maar, ik, ik weet niet, zit er ook bij jullie in de buurt een, een, een, een, een, zeg maar een snelweg? Of? Nee, wij zitten best wel ver van de echte doorgaande okay. af. Oké, is dat ja. ook met opzet? Dat, het, ja. dat er zo rekening mee gehouden wordt ja, volgens ja. de regel. Want het lijkt mij ook inderdaad. Lijkt wel fijn, ja. ja ik ben mm -hmm. degene die dus de oprichter ook van de vliegclub is. Ja. Dus toen wij bij een andere club vlogen, ben ik met mijn vliegmaatje toen de tijd. Zaterdags als het slecht weer was, gaan zoeken naar een locatie in de buurt van Gorelen. Omdat we een Gorelense club zouden ja. willen blijven. Mm -hmm. uh, we hebben toen vlieglocaties gezien die gewoon veel te kort aan de snelweg lagen. Ja. Die geweldig mooi waren. Waar we echt heel veel zin in hadden. Maar uh, we zeiden van nee, dit kunnen lopen, we niet maken. Nee. Dat is gewoon een veel te groot risico. Ja. Want modelvliegsport Die wordt bijna altijd geassocieerd. Met gevaarlijk, geweld. <laughs> hè? En, en dat willen wij best niet. Wij zijn een zweefvliegclub. We hebben geen, mh, geen geweld moeten horen. Nee. En, uh, alleen de veiligheid staat heel hoog. Ja, alleen straks bij de open dag. Hè? Want dan gebeuren er wel sensationele dingen. Daar gaan we straks over Ach, praten. Ja, ja. ja want, dus, want uh, zit er zit muziek in. Ja. Inderdaad, ja, ja zit er ja. muziek in het vliegen. Bij ons in elk geval wel, want er is muziek. <middels>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 Forwards, but he keeps pulling me backwards Now I'm standing back from it I finally see the pattern I never, loved. I never loved. But my love loved He doesn't love me So I tell myself I tell myself I do, I do, I do One, don't pick up the phone You know he's only calling Cause he's drunk and alone Two You're mad Maandagavond tussen 9 en 11 bij Omroep Goorle. The Music Corner. Twee uur lang. Muziek en gasten uit de regio. The Music Corner. Luister naar Marcel de Vet, Linde Laat en Erik van Vliet. Van Vliet. Elke maandagavond van 9 tot 11. The Music Corner bij Omroep Goorle. Darkness of our love, God have mercy on the man who does what he shows. Up. ja nou wel dat was 1987 en uh, ja, hij moest uh, na Born to Run of uh, Born in the USA moest hij, uh, met iets nieuws komen en dat werd dit brilliant this guy is Bruce Springsteen dit is de Music Corner en we zijn er tot en met 11 uur... met uh, ja, onderwerpen zoals het eerste uur, uh, als je nou net inschakelt... heb je dat gemist, de naturentuin. Uh, later is het weer terug te vinden via de website. En uh, dit uur uh, praten we over uh, modelvliegen, een geweldige hobby. Zo staat er in de boekjes, uh, Electro Modelvliegclub Nieuwkerk. In de studio zijn uh, Rob Marais, de penningmeester... en Piet Gelderblom, de voorzitter die er al vanaf het begin af aan bij betrokken is... Um, ja, even over, we beginnen even, dus er ligt hier op tafel een vliegtuig. Uh, er ligt hier een afstandsbediening, zeg maar, om hem te besturen. Uh, het is een heel licht vliegtuig dit. Is dit een zweefvliegtuig? Of? Dit is echt een zweefvliegtuig, ja. Oké, okay, en die is herkenbaar aan dat er geen... Ja, dus motors in zitten, ja, zeg maar. Want zit er wel zit een, wel een propeller aan. Er zit wel een motortje in, een heel oh. klein elektromotortje. Ja. En de enige doel van die elektromotor is dat we hem daar zo hoog mogelijk mee wegzetten. Ja. En dan zetten we de motor af en dan gaan we naar termiek zoeken. En daar is dit modelletje ideaal voor. Want het weegt maar 250 gram. Mm -hmm. Dus inclusief heel de apparatuur die erin zit. Er zit een accu in, er zit een motor in, er zitten twee stuurmotoren in. En ja, de vleugel, de romp, je ziet, wat er, je ziet wat er allemaal op zit. Dus je zoekt eerst de hoogte met het vliegtuig? Je neemt eerst hoogte door de propeller aan te zetten. Dus dan ga je, dan graag, ja. stuur je heel dus hoog. Dus dan gaat hij mee, zeg maar, de lucht mee in, ja. omhoog. Ja. En als je dan hoog genoeg zit, dan zet je radiografisch de motor af. Mm -hmm. En dan ga je zoeken waar stijgende lucht zit. Maar en... hoe, hoe, hoe vind je dat? Ja, ik, ik ben ja. maar een leek hoor. Nou, hoe je vind is, je dat dan? Een ervaring. Ja, ja, je, ziet, ja, okay, je, <laughs> ziet, je ziet het heel snel. Als je het model nu stil ziet liggen, ja. dan kan Rob aangeven wanneer je het thermiek ziet. Dan doet de vleugel doet dit. Oh, oké. Okay. Dan gaat hij echt voelen. Ja, dan verslaat ja. hij echt onder de vleugel de thermiek. En als hij aan die kant onder de vleugel staat, dan stuur je de bel in. Ja. Oké. Okay. En dat kan soms heel moeilijk zijn, omdat je soms wel eens moet duiken om in een bel te komen. Omdat daar ja. heel veel turbulentie zit. Maar doet de thermiek wel eens iets wat je niet wil? Dat hij echt gewoon ja, van je afgaat? Nou, bijvoorbeeld? Soms, soms brengt hij hem wel eens zo hoog ja. dat je hem bijna niet meer ziet. Okay. Maar als basis zijn we altijd zoekende naar thermiek. Ja. En je kunt het ook zien door uh, roofvogels, buizers. Die dus gaan cirkelen met een paar soms. Dan zie je echt dat er uit alle hoeken en kanten komen er buizert aan, Die gaan bij elkaar hangen. Oh, dan weet je waar die termiek ja, zit. Daar we hem bij. <laughs> ah, daar gaat hij mee okay. omhoog. Maar wat ja, doet die buizert dan met dat vliegtuig? Niks. Niks okay. die die is. Met het is eigenlijk is met een buizert hetzelfde als met een echt zweefvliegtuig. Als een buizert aan het draaien is, dan zit hij in een termiekbel, dan zie je hem ook omhoog gaan. Dan gebruikt mm hij -hmm. de of niet. Als hij in rechte lijn vliegt, dan is hij uit de termiek en dan vliegt hij dus, is hij op zoek naar een volgende termiekbel. En een gewoon zweefvliegtuig doet precies hetzelfde. Ah doet precies hetzelfde. Die, die legt dus ook afstanden af... door van termiekbel naar termiekbel... naar termiekbel te vliegen. En dat doen wij dus ook. Alleen wij blijven altijd natuurlijk wel binnen de zicht... Ja, de okay. van ons veld. Dus het is helemaal gebaseerd op de, op de werkelijkheid... met de echte zweef. Alleen de, de, de zweefvliegtuigen, de echte... die worden dan door een ander vliegtuig... omhoog getrokken. Ja, ja. maar je hebt in het echt heb je dit ook. Een uh, zweefvliegtuig met een hulpmotor. Ja. Oh, dat wist ik niet. Ja. Okay. Of voor erop, of achter op zijn rug... Ja. En ze worden omhoog geschoten door middel van een katapult of met een lier. Ja. Niet met een katapult, maar met een lier. Of achter een motor. Ja. Ja. Hebben jullie alleen zwevers? Of als, als basis andere... hebben wij alleen zwevers. Ja. Maar er is een, een poosje geleden is het in opmars gekomen. Hele kleine indoor motorvliegtuigjes. En je had wat leden bij ons die vonden dat leuk om te doen. En toen hebben we in onderling overleg met elkaar hebben we besloten. dat er... Motormodelletjes mogen gevlogen worden. niet zwaarder als 500 gram. en met een heel laag geluidsniveau. Okay. Omdat we dus in een natuurgebied zitten. Ja. Nee. willen we beslist niet met hoge snelheden. heel hard piepende geluiden. Dus uh, 500 gram max. Ja. en daar houden we ze elkaar Maar is er ook iets waar, wat waar ontwikkeling in zit? Ik bedoel. waar je op een gegeven moment niet meer tegen kunt houden. of kun je zeggen, nou we kiezen echt duidelijk daarvoor. We willen het rustig houden en... Uh... We uh, kiezen wel bewust voor het rustig houden. Ja. Maar we zijn wel een dusdanig, vind ik, democratische club. Mm. En als er nieuwe dingen binnenkomen, net zoals die kleine tempex indoorvliegtuigjes ja. waar dan mee gevlogen moet worden. Dan moet je niet per definitie zeggen, daar nou, doen we niet aan mee, dat is niks voor ons. Nee, dan gaan we in onderling overleg. Hoe kunnen we dat combineren mm -hmm. met ons hoofddoel? Zweefvliegen. Ja. Ja. Maar je kunt ook van alles zien op die afstandbediening. Hè? Want ik ja. zat net al even voordat we begonnen met de uitzending te kijken. Je kunt ook zien hoe hoog die vliegt. Dus, ja. dus er zit daar ook in dat vliegtuig. Of daadwerkelijk een metertje die zegt van zo hoog. Of zit dat weer daarin? Nee, dat zit in dat vliegtuig. Nee, ja. Niet in dat vliegtuig, maar dat zit normaal gesproken. Als je een grotere zwever hebt, dan kun je daar een hoogtemeter, variometer inbouwen dat wil zeggen, Vario, dat is het verschil wat hij aangeeft in de stijging en mm -hmm. die zender die praat dan ook tegen mij, die zegt van je hebt zoveel stijging, zoveel meter stijging per seconde. Mm. En dan een paar seconden later zegt hij van je zit op die hoogte. En je kunt hem ook instellen dat hij op 300 meter want zo hoog mogen wij, dat hij dan een noodsignaal geeft van okay. je hebt de maximale hoogte bereikt, ja. je mag niet hoger. Ja. Maar ja, dat, met, ja. Maar ja met, met thermiek heb je dat niet voor zeggen. Want als die zegt van we gaan hoger dan... Uh... Ja, maar als hij op 300 meter zit, dan is het nog een lucifer dopje. Dan zie zo, je niet meer. Een lucifer houten dopje, zo klein is hij dan. Dus, dus echt hoger gaat hij dan niet? Ja. Nooit meegemaakt? Ja, ja. Nou ja het, het, wil het, het wel, kan wel wil, ja. Kijk, Het kan een hele sterke termiekbel zijn, want er zijn termiekbellen... die hebben dus een stijging van 10 meter per seconde. Dat gaat echt heel hard. Moet nagaan? is per seconde is dat gewoon meer dan een woonhuis. Ja. Hm. En dan maakt het niet, bijna niet uit wat voor gewicht er in die termiek hangt... maar het gaat ja. gewoon omhoog. Er ja. zou bijna een stroopbaal nog omhoog gaan. Dat is echt heel sterk. Ja. En wat? de kunst is dus, om, uh, als, je, als je dat overkomt... om zo snel mogelijk te zorgen dat je uit die termiek wegstuurt. Ja. Ja. Wat zijn nog meer interessante dingen op het... Uh, vind je het op leuk de... om te zien? Ik vind het wel leuk om te zien, ja. Oh, zit, ik zal eerst deze zender aanzetten. Druk op het knopje, moet ik even vasthouden, wat wordt die groen. Dan kan ik uh, op mijn zender kan ik inprogrammeren welk vliegtuig ik aan wil zetten. Ik heb nu een Insight F5J. En dit is de Innovation. Dus ik moet even bladeren in mijn boek... Naar de keuze... Even de microfoon erbij, mikken misschien een beetje. Is het hierbij. Zo beter? Oh, is die Sorry. Sorry. We draaien deze er even bij. Ja. hebben we ook een beetje geluid. Ja. Oké. Okay. Dus op mijn zender kan ik een keuze maken in een model wat ik wil hebben. Dan kies ik het boek. En dan ga ik van mijn Insight F5J ga ik naar mijn Innovation. Het is dat model. Ja. Klik ik op enter. Dan is eigenlijk hetzelfde. Ja. Het is een computer. Ja, dat is dus die, un die unieke frequentie wat hij die, die nu pakt. Hij pakt nu alleen maar dat vliegtuig. Nee, ja, maar dat niet ja, alleen. Dat ook... Maar hier, nee. zit een, hier zit een... Uh... Wil jij even die dingen erop zetten? Sluit je het accu'tje even aan. Oh, ja. Dit is een accu'tje in met een ontvanger. Ja. En die ontvanger die heeft een unieke verbinding met deze zender. Dus als ik mijn zender aanzet en ik zet mijn ontvanger aan, dan krijg je verbinding. Dan kun je daar ook horen? Tik zegt hij. Heeft hij verbinding? Ja. Piep. En dan krijg je even een paar piepjes. Dat, zijn de, dat is de regelaar die eventjes in de juiste modus komt. Mm -hmm. Magnetje. Nou, nu is hij dus aangesloten op de innovation en nu kan ik dit model op afstand bedienen. Ja. Ik kan de propeller laten draaien. Ik laat hem zachtjes draaien hier. Daar gaat hij? ja je hoort er wel iets hè en zo ja. gaat hij dus omhoog zo en dan kan ik weer afzetten dus ik kan de toerental regelen dan achter op de staart zitten twee functies dit is echt een basic toestel mm -hmm. je hebt dus de rechts en de links functie Goh, en je hebt een hoge yeah. en een laag functie ja yeah. nou op deze zender zitten negen functies mm -hmm. dus ik heb een vliegtuig en dan zitten in de klep zitten zes kleppen in de vleugels. Dan heb ik zes functies Achter, rechts, links, hoog, laag is 8. En dan voor de motor erbij is 9. En in dat model zitten ook sensoren. En op deze zender staat sensoren. En als ik dan een schakelaar omzet... dan zegt hij in dit model kan ik geen sensoren vinden... omdat hier geen hoogte variometer zit Nou, eens kijken of hij wat zegt. Moet ik even naar mijn andere... Toen straks zie je het voorprogramma wel... Dus dan ga ik heel eventjes naar een andere keuze, naar waar die normaal in hoort te zitten. Dat is de Insight F5J. Die is nu geactiveerd. Als ik nu aanzet, dus het model is niet aanwezig hier. Dus hij ziet geen sensoren, nee. luisterbaar. Sensor 6, geen sensor, sensor 7, geen sensor. Ah, oké. Okay. Dus de sensor 6 wel... en 7 zijn ja. de hoogte en de variometer. Hij zegt, die zijn er niet, dus... geen dus... sensor, kein... Dus allemaal Duits. Ja, ja, ja. Nee? Of Engels. Ja. Maar dat is dus de mogelijkheid. Je kunt er nog meer sensoren inbouwen. Voor snelheid, voor uh, ampere te meten, voor je voltage te meten. Dat is uh, allemaal mogelijk. Ja, alles kan als het ware. Ja. Oh, super interessant zeg. Ja. Ja, dit, dit is gewoon iets... Dit, ja. Is dit ook echt een sport? Ja, Ik, ik voel een beetje weer de kwajongen in me opkomen. Want nee. dit vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Maar uh, is dit ook echt een... Uh, een sport voor jongens. Zijn er ook veel dames bij jullie die dit leuk vinden? Of is het echt voor jongens en mannen? Ja, helaas, helaas geen dames. Nee. Geen, één? geen één? Geen één. Niet één. Maar ze zijn wel welkom hoor. Absoluut. Uiteraard. Oké, okay, uiteraard. Ja. Okay, nou, nee, Er wordt ook vaak gevraagd van is dit nu wel een sport voor de jongeren van tegenwoordig? Hè? En wij vinden eigenlijk van wel. Want het ja, is een sport. Het is hartstikke die spannend. Die combineert hoor. eigenlijk een aantal dingen. Die combineert, zal ik maar zeggen, het zelf dingen maken. Dus het, het technisch uh, vermogen ontwikkelen om een vliegtuig te bouwen, om te zorgen dat het ook helemaal werkt. Mm -hmm. de, de spanning toch en de vaardigheid om te leren vliegen zit erin, maar het heeft ook een heel sociale functie. Want we zijn een echte vriendelijke club onder elkaar op het veld. Dus kinderen die bij ons op het veld komen, we hebben vanaf 12 uh, mogen ze bij ons lid worden. Die worden opgevangen binnen de club. En die leren ook gewoon omgaan in een groep met mensen van allerlei leeftijden en van allerlei sociale achtergronden. En worden ook helemaal begeleid daarin. Ja, en... maar, ja. Maar dat is toch kicken als je bijvoorbeeld in de klas zit op uh, het voortgezet en je zegt wat voor hobby heb je? Ja, ik, uh, ik zit bij de vliegclub en uh, ik, vlieg, ik uh, vlieg met vliegtuigen en dat ze dan komen kijken en dat je dan toch zo'n uh, zo ding aan het besturen bent, dat is toch uh, ja, toch heeft het wel wat. Absoluut. Ja, dat ja. is ook wat wij willen. Hè? Ja. Wij zijn van plan om in het voorjaar een uh, workshop te gaan doen voor lagere scholen. Wij gaan alle lagere scholen in Gorrele aanschrijven. En dan willen we weten van die scholen hoeveel kinderen erin geïnteresseerd zijn... in een workshop bij de elektromodelvliegclub Nieuwkerk. En als de aantallen heel groot zijn, kunnen we dat matchen door het bijvoorbeeld op school te doen... en dan woensdagsmiddag op ons veld... Ja. die vliegtuigjes in te laten ja. vliegen. Maar ik denk dat dat de kracht is... als je het zo ook laat zien op ja. dat moment... Hè, dan ja. zal het zeker ja. zover zijn. Goed, ja, gaan... en jong beginnen ja, inderdaad. inderdaad. Ja, ja, op de ja, ja het, en met de meisjes. Ja, inderdaad. Ja, Goed, we gaan, we gaan eerst even naar de muziek... en dan praten we straks nog even over de 24 september... want dan is er een feestje bij jullie. Absoluut. C -corner. C -corner. Marcel Tevet, de Vet, Linda Laat en Erik van Vliet. Dat was 1989 en deze kwam tot nummer 11 in de top 40. Geen idee waarom ik dat uit mijn hoofd weet. Janet Jackson en Rhythm Nation. Op uh, 24 september is het feest, want uh, we hebben vanavond hier uh, ja, uh, twee gasten. En die zijn helemaal vol van het, uh, het vliegen met vliegtuigen uh, door de lucht heen uiteraard. En uh, dat gebeurt allemaal bij de elektromodelvliegclub Nieuwkerk. En op 24 september, ja, ik noemde het de hele tijd open dag, maar is het niet. Het is gewoon een feest, want uh, ja, zoveeljarig bestaan. En dan uh, komt de burgemeester een nieuwe naam geven. Naam mag nog niet bekendgemaakt worden. Nee. Ik denk de luisteraars best nieuwsgierig zijn naar ja. dit gehoord te hebben. Van hoe gaat Van, het heten? Ja. ja. Nou, niet alleen hoe gaat het heten, maar hoe ziet het er daaruit? Ja. Wat is er allemaal te ja. doen? Uh, ja, vinden we het leuk? Zou het een hobby voor ons zijn? ja. Dus vertel, wat is er allemaal op die dag uh, op te dag zien en te doen? Te doen? Ja. Nou, het, is, het is in de eerste plaats een reunie voor alle mensen die uh, ooit iets met onze modelvliegclub te maken hebben gehad. Dus mensen die eerder aan wedstrijden hebben deelgenomen, leden, oud-leden, vrijwilligers, sponsors, noem het maar op. En een spe aantal speciale gasten. Elk jaar hebben wij een modelvliegwedstrijd, die is ook toegankelijk voor het publiek. En dit jaar pakken we uit, omdat we dus 25 jaar bestaan. We beginnen om half twee met de officiële opening van het evenement door de burgemeester van Goorle. Hij zal dan ook de naam van het veld onthullen. Dus iedereen die nieuwsgierig is naar de naam moet sowieso komen. Yeah. <laughs> en dan beginnen we om kwart voor twee beginnen we met een programma met demonstratievluchten. En dat zijn er vijftien in anderhalf uur tijd. En daar zit van alles bij. Daar zitten een aantal demonstraties bij met hele mooie modelhelikopters... Er zit een demonstratie bij van iemand met een lijnbesturing. Dan houdt hij dus een handvat vast. Daar zit aan de andere kant van de lijn het vliegtuig. En daar draait hij dus de meest ingewikkelde figuren mee. Die man die is echt op wereldkampioenschapsniveau eh, vliegt hij. We hebben pylon racen. Dat doen ze in Amerika met echte vliegtuigen. Dat doen wij hier in het klein. Dan worden er gewoon een aantal pylonen omhoog gezet. Op een flinke afstand van elkaar. En er wordt met een enorm hoge snelheid omheen gevlogen. We hebben een aantal vliegtuigen die achter een vliegtuig een lint hebben. En dan proberen de piloten met de propeller het lint van elkaars vliegtuig kapot te vliegen. Dat noemen we dogfight of vossenjacht. Mm -hmm. We hebben ook een, een, een demonstratie van een leraar en een leerling. Dus een leerling die instructies krijgt van een leraar. Dat is ook heel leuk voor het publiek om te zien. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. We hebben een zwever van vijf meter veertig met, uh, met een motor erop uh, die we kunnen laten vliegen. Dus we hebben 15 demonstraties in anderhalf uur. Dan hebben we een drie kwartier dat er vrijgevlogen wordt door een aantal gasten van ons. En dan hebben we weer een demonstratie van anderhalf uur. Weer 15 stuks. Ongeveer hetzelfde programma. Sommige piloten zullen met een iets ander vliegtuig vliegen. En we krijgen nog twee echte vliegtuigen over. We hebben namelijk van de luchtmacht, de historische vlucht... Haven ze uh, zover gekregen dat ze met een Harvard bij ons overkomen vliegen? Een echte oude oorlogskist. Oké, okay dan. Oh, super. En van de zweefvliegclub uh, Geelse komen ze met een sleepvliegtuig. Met erachter een echte zwever komen ze een paar keer over ons veld tot 200 meter hoog. Dat is ook iets heel bijzonders. Ja. Dan ja. doen we nog wat voor kinderen. We hebben voor kinderen een speciale bouwhoek. Waarbij dus kinderen uh, zelf een eenvoudig werpvliegtuig in elkaar kunnen zetten onder begeleiding. Oh, dat had je vroeger altijd, hè? Van ja. Die doosjes. Die ja. Ja, altijd, ja, ja, ja. Die mogen ze dan helemaal yeah. beschilderen. Daar komt dan een mooi naamkaartje bij. En dat leggen we dan voor het publiek tussen de grote modelvliegtuigen... het tentoon voor alle publiek. Mm -hmm. En aan het eind van de middag, ruimen we 10 minuten in... en dan mogen de kinderen ook hun eigen vliegtuigen laten vliegen... Uh, en kunnen ik. ze mee naar huis nemen. Yeah. We hebben een stand voor onze eigen modelvliegclub... want we willen mensen heel graag interesseren voor de modelvliegsport. En we willen ook kijken of de mensen uh, lid bij ons zouden kunnen gaan worden. Dus ze kunnen alles over onze club kunnen ze daar uh, te horen krijgen... We hebben een stand met modelbouwartikelen. Dan kunnen mensen ook zien wat je ervoor nodig hebt, wat het ongeveer kost. En we hebben ook een stand waar iemand gewoon een vliegtuig zit te bouwen. En waarin ook een aantal halffabrikaten zit. Dus dan krijgen de mensen ook een beetje inzage in wat het bouwen nou precies inhoudt. Ja, en dat kun je allemaal leren ook, hè? want dat, dat, ja. dat bouwen dat hoeft niet in je te zitten. Je nee, kunt dat kun dat je leren. allemaal leren. Ja, dat ja. kun je allemaal leren en wij, zijn, wij vinden het hartstikke leuk om bouwavonden te organiseren met twee, drie of vier mensen. En mensen daarmee te laten bouwen. Ja, okay. Een en hele einde, organisatie, aan, denk ik. En aan het eind van de middag om een uur of half zes organiseren we voor alle genoten ook nog een keer een barbecue op het veld. <laughs> Oké, okay. ja. goed. Nou, het gaat heel wat worden in elk geval op uh, 24 september. Uh, nog even de laatste uh, vraag, de plek en hoe laat het begint. En dan gaan we muziek draaien en is het alweer 11 uur geworden. De plek is aan de Aalse Dijk op Nieuwkerk in Goorlen. En dat ligt een, ongeveer een halve kilometer voorbij de golfbaan Nieuwkerk. We hebben wegwijzerborden staan vanaf de provinciale weg naar het veld toe, dus het kan eigenlijk niet missen. En het begint op 24 september voor het publiek om half twee tot half zes. Goed. Ik heb nog één vraagje. Hoe groot is het veld? Piet? 6000 vierkante meter. Dat is een eigendom van de vereniging. Ja. En ik las net ook zijn. dat er gewoon nog koeien staan... dat jullie tussen de koeien vliegen. Nee, nee, oh. nee. Op nee, nee. de achtergrond heb je wel eens dat er koeien rondlopen. Maar op ons okay. veld alsjeblieft Oef, niet. Maar, nou. Eén ding wil ik nog wel eventjes zeggen over het evenement. Het is, als het slecht weer is, wordt het een week voorgeschoven. Dus dan is het niet op 24 september... maar exact op dezelfde tijd op 1 oktober. Oké, okay. nou, heel goed. Piet Gelderblom, dank u wel voor de komst naar de studio... En uh, Rob Marais, de penningmeester ja. van de vliegclub. Dank u wel. Super bedankt. Leuk om te Jullie doen. En, succes, bedankt voor het uitnodiging en succes de 24e september. Okay. Dit, was, uh, dit was de Music Corner. We zijn er volgende week weer. En uh, dan zijn we er natuurlijk weer tussen 9 en 11. Met uh, weer diverse gasten. En daar komen de komende week weer wat aankondigingen over. Graag tot dan. En dank aan Maarten van het Hout voor de Techniek.